En de Heer Jezus Christus door den heilige Geest. Amen. Laat ons onze dienst beginnen met het zingen van Psalm 119, het eerste en het derde vers. Wel zijn de oprechten van gemoed, die ongeveinsd is hier een wet betrachten die hij op het spoor der godsvricht wandelen doet, welzalig die bij dagen en bij nachten Gods wil bepijnst en hem als het hoogste goed van harte zoekt met innespannen krachten. Wij zingen op de Salome 119, het eerste en het derde vers.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 U wordt voorgelezen, psalm 130, een lied, een maalot uit de diepte. Hoef ik tot u, o Heer, Ho, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem, mijn smikkingen. Zo gij, Heren, de ongerechtigheden gadeslaat. Heer, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht den Heer, mijn ziel verwacht. En ik hoop op zijn woord... Mijn ziel wacht op de Heer, meer dan de wachters op de morgen. De wachters op de morgen. Israël hopen op de Heer. Want bij de Heer is goede tierenheid en bij Hem is veel verlossing. En Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Dus zover. Laat ons voorgaan het gemeenschappelijk gebed. Ach, lieve heren, het geeft die nog begaard. Dat is in het wieg en het graf. Wij mogen nog samenkomen, ook in deze midden, rondom die eeuwigende woord. Ach, Heere, mocht Gij het nog eens zegenen, tot aan onze arme zielen. Ach, Heere, dat Gij nog eens wonderen mocht doen. O, dat Gij door die ene naam dat onder de hemel gegeven is, dat gij ons nog mogen aanzien in Hem, in wie Gij voor eeuwig verblijd zijt. Heren mocht uw woord zegenen dat de bekering der ombekeerd. En zou het zegenen tot bemoediging en bevestiging van uw volk. Heer, gij weet. Ach, hoe dat er ook onder ons zijn die het niet meer weten. Zou ge nog uw woord zegenen. Daartoe tot oplossing van de band. En de wegneming van het ongeloof. Dat het nog eens echt door genade ingeleefd mogen worden. Dat ze nog gevoelen mogen dat ze genezen zijn. Door die dierbare bloed dat reinigt van alle kwaad. Ach Heere wat zou het in deze donkere tijd. Een eeuwig wonder wezen. Zou ge nog een arme ziel nog in de vrijheid nog eens plaatsen. Ach, heren, dat we nog eens mogen ervaren. Dat ons niet heeft verlaten, maar dat onder ons en onze kinderen nog eens werken mocht. Door de kracht dadelijke werken van Ieder lieve heilige geest. Heren, mogen nog, o, tot de verheerlijking van uw naam en uw heilige deugd werken nog. Door uw geest en woord, in de toepassende werk, hier. Ach, Gij weet, hier hoe en dat iedereen van ons ook zij opgekomen in deze midden. Ach, mocht er onderwezen, hier. Heer. O, die wiens ziel dorst naar de Heer. Wiens ziel komt biddende naar uw oog, Heer. Wees me nog eens zonder nog genade. O die het nog uit de diepte mogen vragen. Als dat de wet van uw woord geef al gehoord. Heren zou ge dan nog. O verblijden door uw daden. En uw naam nog verheerlijken. Tot de beschaming van de vorst der duisternis. En tot de verblijding van uw arme volk hier. Hij heeft beloofd, hij zal ze nooit vergeten of verlaten. Al gaan ze wel door de diepte. En door de donker en door de beproeving. Want waar dat gij u genade geeft. Daar geeft God ge gezegd dat het beproefd moet worden. En een mens die moet erin gaan leven. Dat wij nooit. Tot die plaats zal kunnen komen. O dat in van ons is zelf. Dat wij dat vast kunnen houden. Want het is een geschonken iets. En bij het begin. Maar ook in het verder leven. En daarom heer uw ware volk. Die verlangend van uw mond zelf te horen. O spreekt aan mijn ziel. Heere dat gij nog mocht werken in die weg. O dat uw kerk nog gebouwd mag worden op die ene fundament. En waar de dichter van oud geef uitgeroepen. Leid mij op die rotssteen die mij te hoog zal zijn. O heren mocht nog dat onwaardige volk nog eens bezoeken door een bezoek van uw lieve genade. En dat ze nog verwaardigd mogen worden om in de midden van druk en komer en vrees en strijd van binnen en van buiten, om nog eens te melden van de naam des Heren onze Gods. Ach, hieraf hij overkomt, dan breng je alles mee voor een schuldig ongelukkig schepsel. Ach, Heere, mocht het nog geven dat uw eer nog klimmen uit het stof. En dat hij nog ook in deze midden nog uw woord mocht zegenen tot ontdekking der valse grond. En Heere, bewaar ons en iedereen van onze eigen. En mocht het nog in uw gunst wezen dat we nog samen mogen komen en dat gij er... Dat hij er nog tekenen mocht van heven in, de, in uw werk hier, onder ons en onze kinderen, op weg gereis naar die albeslissende eeuwigheid. Gedenk dan ook hier aan de die in het ziekenhuis zijn. Gedenk aan andere oude dagen. Heer, gedenk ze waar dat ze ook zijn, maar vergadert met ons. En gedenk ik Hanse kerk over het rond der weer. Mogen nog, heren, ook onder het joden en heidendom. Nog uw vlegelen nog eens uitbreiden. Heven nog dat het een aangebonden zaak mag worden. Aan de harten van die volk. En heren, gedenk ook. Al de die met ons zijn, ook die in deze weken weer hopen terug te keren naar het oude Vaderland. Onze familie die met ons enkele weken mogen zijn, en ook andere heren die hopen in deze weken weer terug te gaan, mogen ze veilig dragen en sparen. Dat is het. Aan de woonplaatsen veiliger weer komen mocht. En dat ze nog alles mogen vinden hoe dat ze het gelaten heeft. Ook en die die in de dag van gister getrouwd zijn. Gedenk ze bij de heren en zegen ze ook in het oude vaderland. Gedenk ook al de noden heren. Gij weet ieder gezin. Vader en moeder en kinderen. En mocht al die knechten gedenken en amstdragers en zendelingen en de vele arbeid. Heren, gij weet, ze zijn maar zondigende schepsels. Maar zou gij nog uw lieve geest willen schenken? Gedenk ook ons, heren, open uw woord. Wel, heren, wat zou een nietig mens ervan moeten zeggen zonder de, zonder de leiding van uw lieve geest. Open nog uw woord, heren, en leid ons door uw geest. En heren, mocht het in het spreken en in het gehoor nog zegenen. Wees nog een verrassende God, al hebben we het alles verzondigd. Heren, verblijf nog door uw daden. En heeft dat uw volk nog eens roemen mocht. O, in die vrije gunst, in die vrije genade. O, dat gij van alle eeuwigheid heeft, heeft al uitgewerkt. Maar ook in de volgheid destijds zult uitwerken in de harten van, van uw verkorende volk. O, Heer, geven ze dat nog door geloof. Om u te mogen aanschouwen in uw rijkdom, in uw gerechtigheid en al in die profetische en priesterlijke en koninklijke ambten, Heer. Over wees dan ons nog genade en ontferm genoeg over ons. Wij vragen het eigen om Christus willen. Amen. Laat ons verder zingen van psalm 130 en daarvan vers 1, 2 en 3. Hij diepte van ellende roep ik met mond en hart, tot i die heil kan zenden. O hieraan aan mijn smart, wil naar mijn smeekstem horen. Merk op mijn jammerklacht, verleen mijn gunstig oren, daar in mijn drik versmacht. Wij zingen Psalm 130 en daarvan het verse 1, 2 en 3. Wij willen uw aandacht vragen voor onze tekst bij vernieuwing uit Marcus 5 en daarvan het verse 25 door 34. Maar we lezen maar het 34ste vers. En hij zeide tot haar dochter, uw geloof heeft u behouden, ga geen in vrede. En zij genezen van deze uw kwaal. Tot zover. Onze thema twee weken terug dat was de bloedvloeiende vrouw. Met vijf gedachten. En dan zeggen wij ze maar weer over. In het eerste plaats haar kwaal. In de tweede plaats haar hoop. In de derde plaats haar genezing. In de vierde plaats haar beproeving en in de vijfde plaats haar verzekering. De laatste keer dan benen we zo ver gekomen dat ze genezen was. Zo wij hopen in deze midden met de helpende dus sieren verder te gaan met het vierde gedachte en het vijfde haar beproeving en haar verzekering. Gemeente, daar legt veel in Gods woord. Maar Gods woord is een gesloten boek. En Gods woord. Dat kan alleen geopend worden. Door de heilige geest. En het kan ook alleen toegepast worden. Door de heilige geest. En wij hebben alles verzond. Wij hebben geen recht. Dat de Heere ons en onze kinderen gedenken zal. Maar het zou een grote zegen wezen. Af de Heere nog zijn woord is wou zegenen. Op een arme kind. Af of een man of vrouw. En het zou ook een voorrecht wezen. Af de Heere zijn woord nog eens zegenen mocht. Tot verder leiding in het geestelijke leven. Waar wij horen zo weinig vandaag aan de dag. Dat de Heere nog verder leidt. En dat het nog eens nieuwe zaken mogen worden. In het leven. In degene die de Heere zijn genade geeft vergeert. En als wij over deze bloedvloeiende vrouw mogen gedenken, Dan hebben we gezegd twee weken terug. In de eerste plaats over haar kwaal. En daar gaan we nou niet meer uitbreiden, maar enkel maar een enkele woord voor herdenking: dat het een dodelijke kwaal was. En dat wij allemaal dat dodelijke kwaal hebben. Maar wij begrijpen het niet. Een mens van de natuur. Hij begrijpt niet de dodelijke kwaal dat wij hebben door onze diepe val in aden. En het is een grote en onzaggelijke grote voorrecht, mijn hoorns. Af de heren dat dodelijke kwaal nog eens ons daar, dat we het nog eens mogen leren door genade. Wanaf wij dat mogen leren door genade mijn hoorders. Dan gaat er nood worden. We hebben vanochtend gehoord uit de katechismes. Uit de diepe staat van onze alent. En dat van mensen kan er geen hoop van verlossing is. Maar dat de mens die legt onder de vervloeking gods. En dat er geen hoop der verlossing is. En af de Here dat dodelijke kwaal een mens bijkomt, dat de heren heeft, dat de mens dat is ingeleven. daar wordt het rest voor dat mens opgenomen, en daar wordt dat mens een ongelukkige mens. Dat is een mens die mijn God ontmoet, en dat is een mens met een hemelhoge schuld. En dat is een mens die hebben met een rechtvaardig God. En, in ver, en die geen middelaar kind nee. En dat was ook in het leven van dat bloedvloeiende vrouw. En in haar diepe lente. Want dat, je weet het wel, die geschiedenis. Hoe dat ze alles heeft uitgegeven om, om, om geheel te worden. Maar ze was geen baat beter geworden, nee. Maar enkel erger. En dat hebben we ook in de catechismus gehoord. Dat we worden erger door onze dadelijke zonde. Maar deze vrouw. Door Gods vrije genade. Zij mocht horen van Jezus. O voor zo'n dode. Ongelukkig schuldevol. Op Gods tijd zou de Heer. En weg doen openbaar bij de mens. En niet uit de mens, maar uit de hemel. En dat door dat ene naam die onder de hemel geheven is, zij hoorden van Jezus. En hoe wordt het nou verklaard, verklaard, mijn hoorders, dat het een echte werk Gods was? Wanneer dat zij van hem mogen horen? Zij kon niet meer leven zonder hem. Want bijten Christus is een eeuwigende dood, mijn oordes. En daar heeft ze alles mogen verlaten. Want zij moest hem hebben. Want zij heeft geleerd door genade dat bijten hem is de dood. En zij komt en haar ongeluk naar hem. En wat een voorrecht zal dat wezen, mijn oordes. Affen we echt in onze ongeluk dat we nog eens worden mogen we zijn. Want de mens van de natuur, hij is een vijand om, om te worden wat dat is. Een goddeloze monster hier op aarde. En of dat waar gaat worden in de menselijke ziel, dan gaat dat ziel, dat gaat uit de diepte naar de heerensfeer. En ze hoorden van Jezus. En dat is in dat openbaring van dat naam. Daar is de openbaring van het hoop. En daar wordt het ziel wordt werkzaam gemaakt door de heilige Geest. En daar komt die vrouw in haar diepe ongeluk aan tot Jezus, want zij hebt gehoord, zij hebt geleerd, en in haar was de dood. En dat als de vruchten van de zonde. Maar ze heb door de Heerens woord gehoord. Dat hij is het leven. Dat mocht ze door genade leren. Mijn hoorde ze wat een voorrecht. Af dat nog gegeven mocht worden. En zo is die vrouw aan hem gekomen. Wij zouden het feitelijk eens anders moeten zeggen. Zij is tot hem getrokken. Gedreven van de, van de schuld van de zonde. En getrokken door de koorden der eeuwige de liefde. En als ze daar komt mijn hordes, Dan komt ze neergebogen onder de schuld. En onder de, de aanvechting van het ongeloof. Maar ze worden door de heren getrokken. En ze komt achterin. Aan hem als een die geen recht heeft. Als een die tegen de wet zelfs ingaat. Want de wet verbood die vrouw om daar in de midden van die schaar te komen. Maar ze kon niet anders. En er is een volk op aarde, mijn orders die het niet anders kan. bewegen de nood. Beweeg de nood. Want daar wordt het in geleefd, mijn hoorders uit diepte van in. En als wij dat hier lezen in Gods Woord en haar hoop in hem en de tweede, de derde en die vrouw en zijn, en hij en terstond, Jezus bekende in zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was. ...keerde ze om... ...in de kaar... ...en zeide wie heeft mijn klederen aangeraakt... ...zo in deze midden hopen wij daarmee verder te gaan mijn hoorders... ...zij is genezen... ...en hoe is ze genezen? Niet in dat ze van Jezus hoorde... ...maar in dat ze door genade hem aan mocht raken... ...want daar is... want het is één ding van hem te horen. Maar het is een ander om door hem genezen te worden. En zij is door die middel genezen geworden. En nou, er is een volk. En ik hoop gemeente, dat de Heer het mocht geven nog tot troost. Van zijn arme volk. En ook tot goddelijke jaloersheid. Dat we nog eens echt jaloers mochten worden. Voor wat hadden we hem nog missen. Die vrouw die heeft in het begin haar kwaal geleerd. In de tweede plaats heeft ze een openbaring van Christus mogen ervaren. In de, de, in de derde plaats is ze genezen door Christus. En dat wijst op de rechtvaardig maken. Want er is genees genezing mijn hoorders zonder de rechtvaardig maken. Want die vrouw is van haar kwaal genezen voor haar eigen kind. En zo is ze, zo is ze weggekropen in de diepe oogmoed, in de grootste blijdschap. Ook voor haar was er vrede. Haar kwaal des doods, dat was weg. Ze leeft door hem. En dat is een leven, mijn hoorders, dat geërvaard moet worden om te begrijpen. Zij had vrede met God. O, dat strengende recht, Gods, dat was op haar niet meer eisende. Want Christus, die heeft, die heeft de prijs betaald van haar zon. En hij heeft haar, haar, de kleding van zijn gerechtigheid... Aan haar gegeven. Zonder held. En zonder prijs. En zij was genezen. O gelukkige vrouw. Gezegende vrouw. Genezen. Niet door de eigen. Maar genezen door. Die gezegende middelaar. O mijn hoorders. Dus, ken je dat in uw leven? O. Laat ik het maar eerlijk vragen. Met deze geschiedenis wat er hier in deze hoofdstuk is neergeschreven door de heilige geest. Dat begint met de kwaal. En dan zouden we maar eerst vragen vanmidden mijn hoorders. Weet ge wat van die dodelijke kwaal. Ken ge wel dat je ongelukkig bent. O, wegen mijn hoorders, wegen mijn hoorders dat de bezoldering van de zonden is de dood. Zij te nog vanmiddag die zo over de aarde wandelt. Ongelukkig, ongelukkig mijn hoorders. En ik bracht de nachten door met tranen. Want het gaat niet bijten, het gaat niet bijten de mens om. Het gaat binnen in het diepste, in het hart, ingeleefd worden. Zo ik hoop dat je is nauwelijks is mocht de lijster ook in zelfonderzoek af. Het is het een af het ander gemeend. Vergis je eigen manier voor de eeuwigheid. Een mens in onze diepe bond spreek en adem. Hij leeft maar voort. Hij leeft maar zoals dat hij hier al doorleven zal. Hij heeft wel eens ogenblikken. Dat zijn conscientie nog spreekt. Maar hij gaat maar door in het dodelijke vrede. Dat straks in de eeuwig verdoemenis terecht zou komen. Zonder... Dat een mens van de dood opgewekt zal wezen door de krachtdadelijke werk van een drieëne God. En als dat werk plaatsneemt, dan komt de mens in zijn ongeluk. Laat me nooit denken, mijn orders, vandaag aan de dag dat het anders is. Dan dat het van vroeger geweest is. En als een mens in zijn ongeluk geplaatst wordt, dat haat niet bijten hem nemen. Op. Nee, mijn oordes. Dan gaat hij met het bloed vloeiende vuil bij de Jeruzalem om, om ei te schreeuwen. Onrein, onrein. Dan gaat het niet meer over me naasten mijn oordes. Maar dan zijn ik die ongelukkige schepsel. Dan is er geen schepsel op aarde zo diep ongelukkig als dat ik ben. Maar dat volgt. Al waar dat het door God begonnen is, mijn horens, Die volk die zou nooit rust vinden. Zonder dat ze rust geschonken zijn. Door dit eenzijdige werk van het soevereine genade gods. En deze vrouw. Zij mocht in de openbaring van Christus. Die goddelijk geloof ontvangen. Zij hebt in hem door het geloof zoveel gezien, dat eer dat ze hem aanraakte dat ze mocht zeggen door het geloof, af ik, af ik maar de kle zijn kleding in mogen aanraken, dan zou ik al genezen wezen. O mijn hoorders, heb je zo'n volheid ooit gezien in die gezegende middelaar, Jezus Christus. Dat is de weg bij de mens. Dat is de weg Gods. Tot de bekering van arme zonder. En deze vrouw. Zij is daar mogen komen. O oh, zij kon. Zij is daar niet haar pad gewandeld. In dat weg dat zij daarmee tevreden was. Nee mijn hoorders. Het ziende van Jezus is geen bezitting van Jezus. Vergeet dat nooit, mijn hondje. Oh, het is een voorrecht af en wij mogen zien. Maar het is niet de fundament de zaligheid. En daar is wel bij bemoediging en troost in dat ogenblik, maar dat blijft niet. En zo die vrouw ze moest hem aanraken. En Gods woord, dat verklaart het ons. En na dat tijd, dan komt ze in de beproeving. Want in dat ze hem mogen aanraken, daar heeft ze door God den Vader, in de geving van zijn zoon, en door Christus in de voldoening van het heilige recht, en door de Heilige Geest in de toepassing van het werk van Christus aan haar arme ziel. Is zij genezen. Oh wat zou je niet met een goddelijke jaloersheid. Dat je zou zeggen oh gelukkige vrouw. Wat ben ik dan toch ongelukkig. Wat zou het een voorrecht wezen gemeente. als we nog eens jaloers mogen worden aan die vrouw. Die genezen is op het grond van recht. Die genezen is tot de verheerlijking van de deugde van waarheid en rechtigheid. En daarom mocht genade en vrede aan haar ziel gegeven worden. Want daar in de hemel is die vrouw zalig geworden mijn hoordes. Daar in de hemel tussen de drieënigheid Gods tot de verheerlijking. van Gods neugde is die vrouw zalig geworden. En zij mocht uit vrije genade die gelukke schepsel wezen, mijn hoorders. Want het kerk die wordt zalig in de hemel van alle eeuwigheid. En wat in de eeuwigheid begonnen heeft, dat neemt plaats in de tijd. En dat zal een waarde hebben, omdat het een Godswerk is. Wij leven gemeenten in een tijd waar dat er veel van bekering en veel van christenen gesproken wordt, maar dat het tijdelijk is. Maar dat ware volk, die hebben geen handen om het te nemen. Ze hebben geen voeten om daar meer te komen. Ze hebben geen waardig meer om zalig te worden. Ook ingedat, maar deze vrouw die is genezen door hem, door die grote medicijnmeester. Het was geen vrucht van haar doel, het was de vrucht uit de hemel. En dat zij genadig, wanneer dat deze vrouw in die groot uitsprekelijke blijdschap mocht komen. Dat ze vrede met God had door Jezus Christus in de toepassende werk van de Heilige Geest. En dan lezen wij in Gods woord dat Jezus nadat zij genezen was, dan staat het tot, tot want Gods woord is ons gegeven om tot lering en tot wijsheid, mijn woord. En deze, deze vrouw die de echte rechtvaardigmaking mee mocht leven. Zij wordt beproefd. En de Heere die beproeft al door zijn werk mijn hoort Als het niet beproefd wordt. Dan is het Gods werk niet mijn hoort En waarom beproeft de Heere dat nou? Dat heeft vele redenen. Maar laat maar lezen wat Gods woord zegt. En dan zegt het hier, wie heeft mijn klederen aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem, hij ziet dat de skaar i verdrinkt. En ziet. zegt hij, wie heeft me aangeraakt? En hij zag rondom haar te zien die het gedaan had. We hebben twee weken verlegen een beetje over die. Die discipelen en die gezegd En daar zeggen we nou niet meer verder over. Wij blijven maar met deze vrouw. En die vrouw. luister mijn hordes. En hij zag rondom. Om haar te zien. Die dat gedaan had. Och de heren die wist het wel. Want hij vraagt die discipelen maar. Maar de heren die wist het wel. Hij, hij wist. Hij wist van haar af van alle eeuwigheid. En nou, die Heer die wil die vrouw, die wil die vrouw terugbrengen. Waarom? Die vrouw die had zo geluk. Die vrouw die had het zo naar de zin. Ze was zomaar alleen op aarde die vrouw. Alleen op aarde. Zij had vrede met God. Door de Heer Jezus Christus. En ze mag roemen in de werk van de heilige geest. En die vrouw die zou zin gehad. die Als hij haar wens gekregen had. Dan had ze zo daar maar een poosje gezeten. En met de gedachte straks, in, dan straks te sterven. En dan eeuwig naar Geest te gaan. Het was een mens. Dat onbreid, onbreidbaar was voor de wereld in die ogen. Ze was zo vol. Ken je er wat van mijn woord? Voor die vrouw. Ze was niet gebruikbaar op haar. In die tijd. Maar. De Heer die roept u terug. En waarom komt de Heer haar terug nou te roepen? Dat heeft veel te zeggen. Daar legt veel in. In de verborgende dingen gods mijn woord. En. Het staat hier duidelijk. En die vrouw. Het is, weer, het is weer veranderd. Mijn hoorders. Als je er wat van af mocht weten. Dan zou je die vrouw verstaan. Want zij had het zo. Ze was zo gelukkig Zo gelukkig Ze had niets te doen met de mens. Ze had niets te doen. Daar met die schaar. Ze had alleen te doen om God te verheeren. Voor zijn, voor zijn onbegrijpelijke weg van zaligheid voor haar. Persoonlijk. Oh, ze mag er zo in en roepen. Maar het is de land, er is de niet voor Gods volk nee. Misschien is er hier vanmiddelen een mens. Die mag wel zeggen dat het een vreemde zaak is. En nog dat het zo hier bestreden wordt. De heren en de vrouw vrezende en bevende, wetende wat aan haar geschied was. Kwam en viel voor hem neder en zeide hem al de waarheid. Je zou wel zeggen, hoe kan dat nou wezen? Dat die vrouw die zo... God, door Christus Jezus. Je zou, wel, je zou wel zeggen dat die vrouw die zouden graag teruggebracht willen worden. Aan de voeten van die gezegende middelaar. Maar het staat in Gods woord. Dat die vrouw die kwam. Die wordt geroepen. En die vrouw die kwam vrezende. Je wil zeggen hoe kan dat nou wezen. Dat die vrouw zo vreezende. Dat dat zo hou veranderd is geworden. Begrijp je het mijn hoorders? Het moet beproefd worden. Het moet beproefd worden. En een mens wat het komt te zeggen mijn hoorders, In het inleving van genade. Een mens die kan zijn hand er niet aan houden. Als de Heer het bij vernieuwing niet komt te heven. Dan kan mensen mens zijn vast er niet aan hebben. En daarom komt ze vrezender en beven. Wetende, nog wetende wat er geplaats genomen is. Maar toch met vrezende en bevende. En daar vinden wij. Wat aan haar geschied was. Kwam en viel voor hem niet. En zeide hem al de waarheid. Die vrouw die begon daar. Aan de voeten van Christus. Te verklaren. Haar hele leven. Ze verklaart er. Als je van die Samaritaanse vrouw leest. Dan vertraat die, die vrouw. Die gaat verklaren aan die vrienden. Al wat. Dat de Heer aan die vrouw gezegd heeft. Maar nou gaat deze vrouw verklaren aan de Heer. Alles van de rij. En waar, waar heeft die vrouw begonnen. Zeg jullie het maar. En zij hebben. Zij heeft gezegd. Al de waar. En waar is ze begonnen? Waar is ze begonnen? Weet je het mijn hoort? Ze is begonnen in de staat der gerechtigheid. Ze heeft begonnen waar God begonnen heeft. En wat heeft dat hiermee te doen mijn hoort? Want dat heeft hiermee te doen de verheerlijking van vrije genade. Want die vrouw heeft begonnen in de staat van gerechtigheid. En waarom? Want zij wil verklaren dat God het mens geen onrecht gedaan heeft. Mee. Nee, die vrouw die komt terecht aan de voeten van die zegende middelaar te verklaren. De heerlijkheid van de schepping gods. Maar God die brengt zijn volk terug mijn oor. En dat we mens teruggebracht mogen worden in de heerlijkheid van Gods schepping. En hoe dat God de mens geschaapt heeft naar zijn eigen beeld, als de grote als de wil van zijn schepping. Want, mijn hoorders, wij zien nooit de diepte van de val, zonder dat we teruggebracht zijn tot de gestaarde gerechtigheid. En wat wij door de zonde heeft verloren. Wij hebben alles verloren. Alles verloren. En daar wordt de dodeheid van die kwaal ingeleefd. Mijn hordes, In de openbaring. En in de toepassende werk van de heilige geest. In de inlichting. Waar dat de mens legt. In zijn diepe wal en adem. We schapen naar Gods beeld. En we leven naar onze eigen doen en wil mijn oorst. Zonder een eend van de doel van onze schepping. En die vrouw die had de waarheid verklaard. Vandaag aan de dag over een algemeen wil. En mensen het niet meer horen mijn orders Maar als God werkt. Dan krijgt hij die oude waarheid lief En daar heb je een. Dan gaat de vijandschap vallen. En daar gaat hem, God en mens eerlijk maken. En dan krijgt die de oude waarheid. En de God waarheid. Lief mijn orders. En de gaat de ziel het verklaarden naar God. Ik leg verloren. Eeuwig verloren. dat had ze aan de eerder vertellen. En dan, ik heb alles gedaan. En geen baat gevonden. Nee. Maar. Oh, daar is een andere weg. Geopenbaard. Ze heeft van Jezus. God. En wie is Jezus? O mijn hoorders. Dat is de zoon van God. O wie is de zoon van God? Mijn hoorders. O die is. O die is de vaders. Welbehagen. En daar gaat ze dat. Daar gaat ze verklaren dat. Aan de voeten van die zegende middelaar. O, oh, dan gaat hij verblijd worden. Wat gaat hij? wat gaat hij? Die Jezus dan niet horen van zijn eigen werk. Tot de heren van zijn eigen naam, mijn woorden. En zo hing die vrouw maar voort. Want ze krijgen derde plaats op de voeten van Jezus. En ze wordt gegeven de vrijheid. En ze gaat alles verklaren. En zij gaat verklaren dat ze zaler is geworden door een ander. Dat ze zaler is geworden voor, door de voldoening tot de verheerlijking van Gods recht. Zij gaat verklaren dat die lieve borg al haar zonden overnam. En dat die, dat die lieve borg haar kleding de gerechtigheid gegeven geeft mijn woord. Zij gaat verklaren de diepte van onze diepe val in adem. Maar zij gaat ook verklaren de rijme weg om zalig te worden. O, oh, mijn hoorders, verstaat het goed. Die weg van zaligheid is zo rijk Dat de grootste zondaar, die kan zalig worden. Maar een mens, die wil maar niet worden wat hij is. Wij staan in ons eigen in de weg, mijn hoorders. En daar haat ze. Te ze aan hem verklaren. Aan de voeten van Christus. Al de waarheid vertellen. Maar. Dat is ook. Tot een einde gekomen. Je zou wel zeggen. Wat bedoelt dat dan? Ze hebben al de waarheid gezegd. Maar dat boodschap is geëindigd. En gelukkig ook. Oh je mag er wel jaloers op wezen. En. Gods volk die het door de ervaring mogen weten. Dan weet je die tijd. Dan is dat geen vreemde zaak voor je. Dat je het komt allemaal te vertellen. Aan de voeten van die zegende borg. Wetende wat er gebeurd is. Maar gelukkig dat, dat dat ook aan een einde gekomen is. Je, was, je zou wel zeggen waarom dat. Belijst het mij mijn hoeders. Als ze klaar is om hem al de waarheid te, te verklaren. Dan staat het in Gods woord. En dat is onze vijfde gedachte. Haar verzekering. De Heere trok haar terug. Ja, dat gaat nog een stapje dieper mijn hoeders. Want in deze ervaring is Christus nog niet. Nog niet in Godseemene gekomen. In deze geschiedenis. Is Christus nog niet op de vloekhout van Gogota gekomen. En om het erbieden te zeggen. Het is net zoals Christus zijn eigen. Daarin bemoedigd. Door de voldoening van zaligheid. Dat zelf Christus nog de prijs nog betalen maar dat is dat Christus nog in Godseemene terecht zou komen. En hij verblijde zich in zijn eigen werk. In Engels staat het. En virtue went out of him. and he rejoiced over his own work. En zo, zo kan het ook hier verklaard worden. Maar daar zijn voor die vrouw ook. Andere zaken dat de Heer ze heeft. teruggeroepen heeft. Want dat volk die de rechtvaardig maak mee mocht maken in de leven. Dat volk en de Heer is vrij mijn hoort. Maar over een algemeen. En meestal had het één kant af en ander. En dat kun je volgens Gods woord ook verklaren. Het een dat blijft met de rechtvaardig een bekomende kerk. En dat is een voorrecht. Wat bedoelt dat dan? Dat de kerk met de rechtvaardig nog armer gaat worden. Dat is een voorrecht. Daar zijn ook van Gods volk. Die met de rechtvaardig maken tot een valse rust komt. En je zegt wat bedoel je met een valse rust? Dat ze gaan al door terug naar de zaak van ervaring. En niet naar de middelaar. Begrijp je het mijn oordes? Daar legt groot. Moet maar, maar eens goed luisteren of wat Vandaag verklaren. Je zou zeggen maar we horen het zo weinig. En dat is ook waar mijn oordes. Maar je moet maar eens goed luisteren Waar dat is het terecht komt. In de verklaring van de rechtvaardigmaker. In de zaak van ervaring af. In de persoon van de middelaar. Door de rechter, God den Vader. En nou, als een mens met de rechtvaardig magie nog bekommerd mocht blijven. Dat is een profetisch, prof, profitable life. Dat is, dat is het beste, mijn hoor. En nou, die vrouw. Die is echt in die manier. Op die manier terechtgekomen. Want zij is na de rechtvaardiging. bevrezende en bevende teruggekomen. En dat be bedoelt bekommering. En nou, de Heere die leidt er terug om haar nog meer te geven. Je zou zeggen, kennen mensen nog meer ontvangen? Ja, mijn oor. Want die vrouw is gerechtvaardigd. Maar die vrouw die mist nog wat in haar leven. En dat is de aanneming der kinderen. En dat is de verzekering van de heilige geest. In de ervaring van Gods Godspan. En nou, de Heere die, die roept die vrouw maar terug. Voor die vrouw was het er weer een weg van vrezen en beven. Maar de Heere die wou plaats maken. Want de Heere die werkt al door in de weg van plaatsmakende genade mijn en als die vrouw nou daar alles verklaart voor hem. Dan gaat de Heer er weer een bijzonder zegen in de zaak. In de weg van zaken aan die vrouw geven. En dat is de verzekering van haar rechtvaardig maken. En dat is een eeuwig wonder mijn oors. Want daar staat het. En hij zeide tot haar dochter. Dat heeft ze nog niet gehoord. Dat heeft die vrouw nog niet gehoord. Maar nu komt de Heer tegen haar zeggen: dochter. En daar krijgen ze het kind, het kindschap terug. En ik heb je al gezegd: in de staat der gerechtigheid door de zonde, We hebben onze kindschap verzonden. Het is historisch, mijn oors. Het is de echte waarheid, hoor. Die vrouw die heeft dat verklaard in dat ze al de waarheid gezegd heeft: dat ze kindschap heeft voor eeuwig verloren. En al heeft ze door de openbaring en de rechtvaardigmaking vrede met God gekregen, ze mist nog een kindschap in haar leven. En als ze klaar is. En ze heeft al de waarheid verteld. Dat weet de Heer ook. Ja, dat weet de Heer toch. Maar de Heer die laat ze volk het maar vertellen. En dan gaat de here nou eens toepassen wat ze nog mist. En de Heer die zegt tegen haar. Docht. O mijn hoor. Zou het niet graag. Zou het niet graag willen. Dat de Heer nog eens aan je ziel zou zeggen. Mijn dochter, mijn zoon. Om die plaats terecht te krijgen, dat we door de Zonde heeft verloren. En daarin legt de verzekering van de Heilige Geest. Dat de Hees Gods getijgt met onze geest, dat wij de kinderen, God zijn, mijn Hord. Maar laat ons daar maar eerst van zingen. Van psalm 85 en daarvan het derde en het vierde vers. Merk op mijn ziel, want antwoord God die heeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Wij zijn... hij zeide tot haar dochter uw geloof heeft u behouden ga geen in vrede en zij genezen van deze kwaal." dat zijn de woorden van de Heer Jezus Christus die zijn de woorden die persoonlijk gesproken zijn tot deze zekere vrouw dat is een persoonlijke woord. O mijn hoorders. Heb ge ooit in uw leven. Die woorden gehoord. Van die gezegende middelen. Het zou alleen een waardig hebben mijn hoorders. Af het van hem gesproken is. Aan uw ziel. Ik hoop dat je nooit gaat rusten zonder dat het uit zijn eigen mond geeft, geworden. Deze vrouw, die heeft haar rust gewonnen in dat gij gedaan heeft, in wat gij gezegd heeft. En waar geef u het gewonnen? Luistert mijn woord. En hij zeide tot haar, dochter, en wie was zij? Zij was een dat geschapen was naar Gods beeld, om God te verheerden. Zij is door het diepe bondsbreken adem gevallen en totaal onrein geworden. Zij is in haar diepe ongeluk. Net zoals in iedereen van ons. En zij heeft in haar doodstaat geleefd. Maar de Heere die heeft haar opgezocht. En toen heeft ze, toen heeft ze haar dode kwaal leren kennen. En wanneer dat ze dat mochten leren kennen. Dan heeft ze bij dag en bij nacht. Gezocht. Oh, zij heeft over alles, overal gezocht. Zij wou haar zij eigen gelpen. Ze hebben al de medicijnmeesters van de wereld ge, ge, gezocht. Maar ze is geen baat beter geworden, maar veel erg. Veel erg. Met het erg zonde. Maar met de dadelijke zonde worden we veel erger, mijn oorders. En ze hoorden van Jezus. O, mijn hoorders. En ze kon van hem niet wegblijven. Nee, ze is in de ongeluk bij hem gekomen. In haar ongeluk. Nog door het geloof. O, omdat ze mogen zien wie dat hij was. Dat hij was de gezegende des vaders. Dat hij was die lamme gods die geslacht geworden is. Dat hij het leeuw uit het stamme jude was. Dat hij, dat het Christus die is die gezegende borg van zijn kerk. En zij heeft ervaart dat in hem is vergeven. Zij is genezen van haar kwaal. En ze is door genade in hem mogen verblijden. Want haar zonde is weggenomen. Zij heeft echt ervaard in haar leven dat ze geen zonde meer overhoudt. Daar is een echt in het leven van dat volk, daar gebeurt in de weg van rechtvaardig maken. En ogenblik dat ze geen zonde vindt dat ze allemaal zijn weggenomen weg en vergeven door die bloed. Dat ze al, als het staat in het oude testament, dat ze aan die scapegoat weggedaan zijn worden, waar dat het bloed op die geit gedaan is en in de woestijn gesteerd. En dat het volk heen zonder meer overgaat. Maar vanzelf, dat blijft niet zo. Om de smet der En daarom. Het kan zo wezen in de leven van dat volk. Die de rechtvaardig in mee mocht leven. Dat ze weer zo schuldig voelen. Want ze moeten ingaan leven. De bedorvende staat van de mens. En dat elke dag. Dat heeft genoeg kwaad aan de eigen. En dan beginnen ze weer. De schuld te voelen. En daarom heeft de Heer haar teruggebracht. Want die, die bloedvloeiende vrouw, die moet nog één gaan leren. Dat haar eigen algemeenten oh ze motten nog in leren. Wat Paulus daarvan komt te zeggen, wie zou me verlossen van de lichaam des doods. Want dan denkt een mens dat hij nooit meer zondigen zou. Maar die, had, die moet dat mens inleren, Dat hij nog niets anders overblijft. Als een zon daar hier op aarde. En daarom heeft de Heere haar verzekerd met die naam dochter. Met die naam dochter. Want die vrouw die mocht nog gaan inleven. De vruchten van de wal. Begrijp je het mijn hoorders. Wat ik zeggen wil. Want zolang dat Gods volk hier op aarde zijn, dan moeten ze nog ingaan leven de bittere vrucht van de zonde. Want er staat duidelijk in Gods woord dat de kanne niet en de ammer giet, dat blijft hier nog leven. En al is dat ziel door genade, genades wordt dat ziel zalig. Maar tot de laatste ademsnik, dan moet hij gaan inleren dat er hier op aarde geen vrede is. En dat er hier op aarde, hier is het land, er is niet. En hier is het niet, mijn hordes, want ze hebben nog een onreinig lichaam. En ze gaan de diepte van de smet de zonde nog in gaan leven. Tot de diepe berouw van, van de harten, mijn hoortes. En daarom heeft Jacob gezegd, mijn oordes, Wanneer dat hij aan, de be, aan zijn doodbed was, daar heeft hij duidelijk verklaard: weinig en kwaad zijn de, de dagen van hier van, van zijn leven. Ja. Weinig en kwaad zijn de dagen geweest. En dat bedoel ik erbij dat het kerk dat inga leven in de leven. Maar Job die zeggen dat kerk dat zou een walf van de eigen krijgen, heer. Een walf van de eigen, Want een mens die wil maar wat worden en hij moet maar niets worden, maar nou door genade wil geworden om niets te worden, dat is wat anders. Want, want daarin, daarin mag Gods kerk romen in dat vrije genade, in dat eeuwig trouwverbond, in dat eeuwig zoutverbond. Dat staat vast in een drieën God. Maar dat staat vast ook voor dat volk, Want hij heeft het beloofd mijn hoorders. En dat geeft ook hier. Is een belofte. Ook voor deze verzekerde vrouw. Want daar zegt de Here nog een weer. Uw geloof geeft u behouden. En nou zonder het geloof kan geen eenzalig worden. En nou dat geloof dat de Heere overspreekt, is het geloof dat de Heere aan haar heeft gegeven. En daar zegt de Heer, wat ik je wat ik, wat ik gegeven geef, heb gegeven, dat neem ik nooit meer weg. Dat is een belofte. Wat mijn hand begon. dat zal ik volhouden. Want die vrouw die had nog veel strijd door. Want de kerken Gods en hoe meer genade dat de kerk Gods ontvangen moet, hoe meer strijd dat de kerk Gods hier doorgaat. Ja, mijn hordes, want hoeveel meer genade dat de Heer aan Zijn kinderen komt te heffen, hoeveel meer wegen dat er moet wezen om dat, om dat volk maar op de grond te houden en in de nood te houden en in de armoede. Want dat volk. Die moeten inhaleren <tieft> Het beste plaats door genade. Hier op aarde is in bedelen. Ik heb een bedelen. Ik heb nog gedacht over die, over die gezegende Jozef. Die grotere Jozef. En nou al die, die broeders van die grotere Jozef. Oh, hoe meer dat is er nou in, in de gemis komt. En hoe meer dat is in de nood komt. Hoe meer dat ze daar aan die Jozef komt. Met haar lege zak. Om er weer door hem verwild te worden. Wat een voorrecht, mijn hoorders. Af de Heer ons zo rijkelijk zegen. dat we maar in de armoede terecht gaan. In de armoede terecht gaan. En hoe armer dat een mens hier op aarde mocht leven. in het echt praktijk van het leven. hoe meer dat die. Ervaren zou van de liefde van die drie ene God. I geloof heeft I behouden, En dan zegt de Heer: ga geen in vrede. Ga geen in vrede. Je zou wel zeggen, dat de Heere die zegt, wat tegen zijn eigen woord. Ga geen in vrede. En staat in openbaring, dat voor Gods volk zou tien dagen van verdrikking wezen. Wat zou het dan betekenen? Ga geen in vrede. Spot de Heer dan met zijn arme volk. Nee. Ga geen in vrede. Dat is Gods woord aan die vrouw, mijn hoers. Waarom? Wel, er is geen einde aan te komen, mijn hoers. Maar dat wijst op wat anders. Dat wijst op de strijd van Gods kerk. En wat is nou de strijd hier op aarde voor Gods ware kerk? Wat is nou de strijd voor dat kerk? Want dat betekent hier wat, ga geen in vrede. Want dat betekent dit mijn orders. Dat Christus als de leeuw uit het stem voor juden. Hij heeft zijn kop verwozen. Ga geen in vrede. Ja, die duivel. O, oh, die duivel, mijn woorden. Wij hebben de gant aan die duivel gegeven. En nou die duivel. O, oh, die zou werken dag en nacht. Dat die vrouw hier op aarde geen ogenblik vrede heeft. Maar de Heere zegt, ga geen vrede. En dat houdt in voor die vrouw. De overwinning van de macht, der de en dat houdt in voor die vrouw. De overwinning van de macht van onze goddeloze ongeloof. Ha, geen vrede. Die kerk. Die kerk mijn hoorders die zou bij beerden zingen. Ook al hier op aarde. Zou dat kerk bij ogenblikken roemen. In die zaligheid. Waarin Christus. Die overwinner. In de strijd is. Daar is een weg voor die vrouw van vrede. Omdat Hij, omdat Hij het alles gedaan heeft voor die kerk, o oh Kerkgods. Hij heeft dat kerk niet alleen gekocht, maar Hij heeft dat kerk ook in het vrede gebracht. En dat ze ook hier op aarde, want de Heer. Is geen eiters de duisternis voor zijn kerk. Al zijn de dagen van duisternis. Menen die zijn er veel. Maar die kerk die zou hier op aarde. Wel vrede hebben. Ga geen in vrede. En zijt ge geneest van deze nieuwe kwaal. Wat een gelukkig. O wat een gelukkige vrouw door genade mijn oor. En nou die vrouw. Die heer die heeft ze teruggetrokken. te beproeven. Om te beproeven. Want als het nou niet van God was. als het nou eigen doen en werk was. Dan heeft die vrouw niet teruggekomen. Nee, want dan heeft, die, dan heeft die vrouw weggevlogen. Want mensen godsdienst dat zijn staan mijn hoorders. Maar niet af het door God beproefd wordt. Maar die vrouw die kwam. En dat verklaart dat Gods werk was. En ze, ze vertelden daar al de waarheid. Aan de voeten van Jezus. Want aan, wat God doet, mijn orders, dat mag, dat mag verteld worden. Daar, wat God doet, is er geen bedrog bij. Wat wij doen, is niks, is bedrog. Maar wat God doet, dat kan verklaard worden. En daar mag dat volk van God. Och, soms daar mag dat volk zo vrijmoedigheid krijgen. Och, net zoals er aan de voeten van Christus zitten. Om het alles te verklaren wat God aan zijn ziel gedaan heeft. Ja, dat gebeurt nog vandaag aan de dag. Al is het sporadisch, mijn God. Al hoort het maar weinig. Maar het is nog en het blijft nog tot de jongste dag nog doorwerken. Omdat het Gods werk is. Of val ik de dus wees van goede moed. Want hij heeft het overwonnen. De zaligheid dat legt. In de koning van de kerk. Want onze koning is van Israëls God geheven. En die kerk, midden in strijd en ellende, die zouden wel ogenblikken van vrede hier op aarde hebben. Want er zijn ogenblikken voor ons, kerk. Dat is een overwinning al hebben door die grote overwinnaar. Ja. Oh, dan zou de kerk een ogenblik mogen rusten hier op aarde. Onder de gezegende vlegelen van die gezegende middelen. Want gij nemen op voor zijn kerk hier op aarde. En hij zou de overwinning hebben Over de macht van ongeloof. De macht van Satan. De macht van de wereld. De drie hoven, de vijanden van de kerk. Och, mijn God. Ik hoop dat de Heer het zegenen mocht. Tot bemoediging van degenen die er iets van mogen weten. En mijn hoorders, dat de Heer ons mocht laten zien hoe ver dat we met deze vrouw gaan. Kunnen. Kun je wat van die doden kwam. Ga je ongelukken over de wereld, mijn hoorders? Ach ben je de man? Af ben je de vrome man en de vrome vrouw. Maar dat is geen werk gods. Maar kun je u doden kwa? Dat is de vraag. Kunt u. U doden kwaad? En waar brengt dat kennis? Waar brengt. Die, die, die, die met die kennis als een arm bedelaar een onwaarde en of dat nou waar is mijn hoorde dat soms bij dagen en nachten dat het je niet alleen laat dat je ongelukken over de aarde gaat en of dat echt waar is dan zou die tijd komen dat je van Jezus moet horen. Net zoals is de catechismus in de zesde afdeling. Daar komt de openbaring van de middelaar. Voor een, voor wie heen, weg. Is. Och, en is er nou een volk vanmiddag die kan wel zeggen: ik heb, ik heb van die naam gehoord. Ik heb gehoord dat Jezus leeft. Of oh, ik heb wel eens door het geloof hem mogen aanschouwen. Dat in hem al de volheid, Dat de grootste zonde door hem zalig kan worden. En nog een stapje verder. Dat ook ik door hem zalig kin worden. Want zo was het met die vrouw. Want zij geloofde dat hij haar genezen kon. En mijn God. Daar had ze toch geen rust mee. En ik hoop. Hoe bemoediging dat het is. Dat je er geen rust mee mocht hebben. Maar. Dat de Heere je zo ver mocht brengen. Dat. Dat je door dat aanraking van Christus vrede mocht krijgen. Want dat is een vrede mijn hoort. Dat Enkele die het ervaart heeft. Die kennen het. Die weten er wat van. Vrede met God. Zijn toren is voor eeuwig geblast. Zijn granschap is weggenomen. En die ziel die krijgt vrede met God. Door de voldoening van de zegende middelen. En mocht de Heer het heeft. Dat je nog eens teruggeroepen mocht worden. Dat het werk beproeft. Want Gods werk dat kan beproefd worden, En Gods werk zal beproefd worden. En Gods werk moet beproefd worden. En wat een voorrecht af het beproefd wordt. Want daarin wordt het vast en verzekerd. Want daarin wordt het verklaard. Dochter, o volk van God. En de Heere zegt tegen die vrouw. Haag heen in vrede. Wat een kostelijke woord volk is hier. Die dat ervaren moet. Maar je, zeg, je zou zeggen. Maar het is zo donker. Het is donker in de wereld. Het is donker in de kerk. Het is bang van alle kanten. Het is waar mijn is. En hoe donker dat het is voor een die nog in zijn doodstaat wandelt. Hoe bang mijn hoorde af we nog in onze doodstaat nog verder leven. Maar hoe zou het dan voor de kerk vrede wezen? Oh, het zou vrede wezen voor de kerk. Waarom? Omdat de liefde van een drie enige God, de handen, de, de handen des vaders, die zijn beneden, kerk gevonden. Die kerk dat legt zo vast en zeker, omdat het legt. In de handen van een drieënig God. En daar de kerk zou wel door verdriet gaan. Maar de here die zal de overwinning heeft. En ze, hou, ze zouden hier al. Proeven en smaken van vrede, ja. Och, mijn onbekeerde medereizigers. O, oh, dan kun je wel voelen dat je gelukkig bent. Omdat je je dode kwaal niet voelt. Dat je zegt, ik kan in en uit gaan als ik wil. Ik heb zo'n plezier in de dingen van de tijd. Ik denk maar niet van de eeuwigheid. Maar och, mijn hoortes, wat zij je toch doodarm. Dood, dood, doodarm. Want de Heere die heeft nooit aan je ziel gesproken. Je hebt nooit gehoord van de Heere van Vrede. Wat zij je toch doodarm. Maar de Heere die zegt wat anders. En wat zegt de Heere dan? De Heere die zegt nog, gaast hij om zijn levens wil. En de Heere die zegt daarna, dit woord. En wat is dit woord? In dat de mens niet wedergeboren wordt tussen het wieg en het graf. Dan kan hij de koninkrijk gods niet beërven. Dat is gods woord. Volk is dus hier? Dan kan het in de, in de toestand van het leven. Zo, zo moeilijk en donker wezen. Maar de staat voor die kerk legt vast. In een drie En de Heer die zal Voor zijn arme volk. Overwinning heven in de strijd. Jong en oud. Mocht de Heer het heven. Dat zijn naam. Eeuwig eer ontvangen. Amen. Heren zegen uw woord. En mogen de zaken van uw woord. In de weg van genade nog eens toepassen. U fal ik nog bemoedigen. Door uw voldoening tot de verheerlijking van uw deugd. En heren mogen het, moge het woord nog eens gezegen tot waarachtige bekering. Dat het doodslaap van de mens nog eens opgebroken mocht worden. En dat Gij nog eens spreken mocht leeft, en Hij zal het leven. Heer gedenken iedereen van ons. En ook mog uw volk nog eens mogen laten ervaren. Van die gezegende vrede, te midden alle strijd en vrees en kom. Ach, Heer, verblijf nog uw volk door uw overkomst. Dat is hetzelfde uit die mond mocht te horen. En here, gedenk dan, ook velen die met ons zijn van het oude vaderland. Wij bidden U nog dat hij ze zo veilig zou dragen in dit week de enige die weer gehoopt naar geest te gaan. En gedenken iedereen van ons voor tijd en eeuwigheid. Amen. Laat ons eindigen met het zingen van Psalm 68 en daarvan het tweede vers.